Schrijver en journalist Adriaan van Dis zegt dat Spoor veel voor zijn carrière heeft betekend. Ik was een jong ventje en werd. Hij uh, heeft uh, mij toen chef van het staat als bergvoedsel gemaakt. Wat uh, vrij ongewoon was, want ik was nog geen 30. Ja, hij heeft mij kansen gegeven en het was mijn mentor. En daar zal ik hem altijd uh, dankbaar voor zijn. André Spoor is 81 jaar geworden. In Enschede woedt een grote brand in een oude textielfabriek. Het is een pand aan de rand van het centrum. De bewoners van verschillende huizen zijn geëvacueerd. De brandweer raadt mensen in de buurt aan om ramen en deuren dicht te doen. Ja, inderdaad sprake van een zeer grote uitslaande brand in een industriepand. Het pand produceert elastiek band en koord. En zoals u ziet uh, staat het pand volledig in brand en beschouwen wij het ook als verloren. Het is nog niet duidelijk of bij de brand in Enschede gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De Katwijkse supertrawler Margiris mag definitief niet vissen bij Tasmanië. De Senaat in Australië heeft ingestemd met een wet die het in elk geval de komende twee jaar onmogelijk maakt in de wateren bij het eiland te vissen. Vorige week ging de Australische Tweede Kamer al akkoord met de wet. Daarin is geregeld dat er eerst wetenschappelijk moet worden onderzocht wat de effecten op het milieu zijn van de massale visvangst. Dat onderzoek duurt twee jaar. Brancheverenigingen in de horeca zijn een campagne begonnen om personeel bewust te maken van de kans op ongelukken. Jaarlijks lopen er in de horeca 12.000 mensen tijdens hun werk verwondingen op, zegt Veiligheid NL. Vooral de keuken, dat is dus een heel gevaarlijk gebied waar veel ongevallen gebeuren. We zien veel valpartijen door gladde vloeren, maar ook veel snijletsel, snijwonden. De horeca is een hele sociale sector, denkt ook aan de gasten en vergeet dan vaak het eigen personeel. In Venezuela is Daniel Barrera gearresteerd. Een van de laatste grote drugsbazen van Colombia. President Santos maakte het nieuws op de Colombiaanse staatstelevisie bekend. Barrera werd opgepakt na een undercover-operatie... waarbij ook Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten betrokken waren. Volgens Colombia transporteerde het netwerk van Barrera, bijgenaamd El Loco... elke maand 10 ton cocaïne naar Mexico. En van daaruit werden de drugs naar de Verenigde Staten gesmokkeld.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 AANBB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A6 Emmeloord richting Joure Bij knooppunt Joure 2 kilometer. A27 Breda richting Utrecht bij Noordloos ook 2. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alphen ook 2 kilometer. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Geelze 4 kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De bevolking van Afrika profiteert niet van grondstoffenexport. Liever doodgaan dan vluchten, vinden sommige Syriërs. En dus blijven ze thuis met hun kinderen tussen de bommen. Boom. Boom. Aardin. Boom. Uitkeringstrekker ligt jarenlang te slapen op 7 gouden staven. En het ochtendtumeur van Koos Postema. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Er gaat, dames en heren, 400 miljard dollar om in de grondstoffenexport uit Afrika. Maar niemand die weet waar dat geld precies vandaan komt en waar het naartoe gaat. Simpelweg omdat er geen regels voor bestaan. Maar daar komt nu verandering in. Het Europese parlement heeft een wetsvoorstel klaarliggen. liggen. Ilko de Groot van Kordheed, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van Kordheed, hoort niet bij uw naam, dus ik heb het een beetje in een moeite doorgesproken, zou ik maar zeggen. Denkt u dat Afrika onder de indruk zal zijn van de regelgeving van het Europese parlement? Ik denk dat de Afrikaanse bevolking erg blij is met deze regelgeving. We hebben dat gisteren ook uitgebreid gevierd tijdens de conferentie... Waaruit, waarbij 27 Afrikaanse landen vertegenwoordigers hebben gestuurd... We zijn er echter nog niet. Uh, dit is uh, regelgeving die is besproken in de, commissie, de juridische commissie van het Europese parlement. En uh, de Europese raad moet daar uh, eind dit jaar nog uh, een eindbeslissing over nemen. Maar um, mocht dat doorgaan, en dat hopen we uiteraard van harte, dan betekent dat dat we hele gedetailleerde informatie hebben over de afdrachten van de extractive industry, dus de olie- en mijnbouwmaatschappijen, in Afrika. En dat is zeer goed nieuws... voor 700 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven... en tegelijkertijd wel bovenop uh, olie- en mijnbouwmineralen uh, zitten. Dus uh, ja, ze zijn er erg blij mee. Ja, maar de uh, vraag was of u dacht dat Afrika daarvan onder de indruk zou zijn? Nou, de Afrikaanse regeringen die zijn er denk ik iets minder blij mee. Vele regeringen houden dit soort afdrachten liever geheim. Anderzijds is het toch zo dat we steeds vaker regeringen kunnen betrekken bij multistakeholder overleg. Waardoor het duidelijk wat, wordt. Multi-stakeholder overleg, wat is dat? Ja, wat, wij werken langs twee lijnen. De ene lijn is uh, bindende wetgeving instellen in, uh, in Amerika en in uh, Europa... waardoor alle lidstaten, uh, de bedrijven die uh, in die lidstaten verblijven... Uh, bindend moeten rapporteren over de afdrachten die ze betalen aan de Afrikaanse staten. Ja. En de andere lijn die we doen is um, om op, de, op landenniveau in Afrika... Uh, in samenspraak met de overheden en de industrie uh, richtlijnen af te leggen af te spreken, standaarden af te spreken... waarbij het niet bindend is om daarover uh, te rapporteren... maar waarbij, het, uh, uh, waarbij uh, de regels worden uh, gemaakt uh, die... Uh Waarbij men dus zeg maar, per land zelf hun eigen regels kan stellen. En dan uh, zijn regeringen over het algemeen veel meer bereid om uh, daarin bij te dragen en mee te werken. Nou had u het net over olie bijvoorbeeld. Nou, oliemaatschappijen die zijn, uh, soms beursgenoteerd of vaak beursgenoteerd. Die moeten dan toch gewoon een hele handel en wandel neerschrijven in een jaarverslag. Nee, dat is uh, niet zo. Uh, oliemaatschappijen en ook mijnbouwmaatschappijen... hebben vaak hele ingewikkelde constructies met dochterondernemingen... waardoor het uh, niet transparant is om te zien wat welk geld waar verdiend wordt. Ja. Dat is uh, voor ons niet mogelijk. Oké, okay, dus u kunt dat niet zien en dus ook de mensen in Afrika niet? Nee. Hoe weten we dan dat er 400 miljard dollar omgaat? Dat is uh, onderzoek van de Wereldbank. Uh, hoe ze dat precies hebben gedaan, dat weet ik niet. Maar uh, uh, dat is een, uh, een betrouwbare bron. Goed. Nou, nou leven wij in de Westerse wereld. Het Europese parlement uh, uh, heeft mensenrechten ook doorgaans vrij hoog in het vaandel staan. Maar nou zijn er ook Chinezen in Afrika, in toenemende mate zelfs, die daar ook uitzenden op de grondstoffen. En daar is de moraal richting mensenrechten en het eerlijk afdragen van uh, een, een Afrikaans recht... of een Afrikaans deel, zo je wilt, die zijn daar natuurlijk een stuk minder uh, pregnant aanwezig. Dat is juist. Uh, daarom werken wij niet alleen aan bindende wetgeving in Amerika en Europa. Uh, overigens is het zo dat er een aantal uh, Chinese oliemaatschappijen wel genoteerd staan aan Amerikaanse en Europese beurzen. Ja. En dat betekent dat ze wel degelijk uh, moeten rapporteren. Uh, maar daar over... daarvoor zegt u net uh, dat dat geen zin heeft. Want dat was mijn vraag net. En toen zei u ja daardoor weten we nog niks. Nee, maar uh, nu de wetgeving in Amerika op aan de vooravond staat van implementatie. In Amerika is de wetgeving die we in, gisteren in Europa een nieuwe stap hebben gezet. is al uh, uh, in de toezichthoudende fase. Dus die gaat volgend jaar in. En als die ingaat, dan zullen de Chinezen moeten gaan rapporteren. Alleen het is nu nog niet zover. Dat gaat 30 september 2013 pas in. Ja. Uh, in Europa zijn we, uh, lopen we iets achter. Maar uh, proberen we proberen dat ook te doen. De vraag is... Um, hoe. Uh, krijgen we de Chinezen zover om ook mee te doen aan uh, de ethische winning van grondstoffen en het respect van mensenrechten? Nou, ik bedoelde hem eigenlijk anders. Wat als de Chinezen niet meedoen? Want dat is wel vaker gebleken in het verleden. Uh, dan benadelen de westerse uh, Europese landen en de Amerikaanse landen die benadelen zichzelf in economisch opzicht, toch? Um, dat is een argument dat we kennen van de industrie, het zogenaamde level playing uh, field argument. Ja, iedereen heeft uh, wel de rechten en plichten. Dat is op zich een begrijpelijk argument. Ja. In praktijk blijkt het echter wel mee te vallen. Als je ook kijkt naar wat wij doen in Afrikaanse staten... wat we afspreken met de industrie en met de overheden... dan worden er standaarden opgelegd aan de ODI-industrie. En als er Chinese bedrijven werkzaam zijn in het land... dan rapporteren die net zo netjes over de afdrachten als de westerse bedrijven. Ja. Dus wanneer het de Chinese gevraagd wordt, dan zullen ze dat doen. Uit zichzelf zullen ze dat uiteraard minder snel doen, ja. uh, toch is het zo als we kijken naar de afgelopen 20, 30 jaar en de vooruitgang die uh, in, het, in de ethiek van de winning van de grondstoffen is bereikt dat de Chinezen wel degelijk wellicht ietsje langzamer uh, achteraan lopen, u kunt dat zien uh, de, de corporate social responsibility rapporten van dit soort ondernemingen ja. uh, zijn van een heel behoorlijk niveau. Goed, uh, het wetsvoorstel ligt er nu, uh, alle transacties boven de 80.000 euro moeten worden gerapporteerd nou dat, uh, gaat, dat gaat vrij snel als je in olie handelt zal ik maar zeggen. Ja, dat klopt ja. Binnen het voor 77 20 lidstaten. Um, en nou is er, wat win je daar dan eigenlijk mee als je inzichtelijk hebt gemaakt wie wat waaraan verdient? Het is heel erg belangrijk voor de bevolking die uh, woont op de plaatsen waar dit soort winningen uh, plaatsvinden, ja. dat die inzicht hebben in uh, wat er wordt afgedragen uh, aan hun regeringen, zodat ze met die informatie hun regeringen verantwoordelijk kunnen houden. Ja. Nou is er één land dat uh, tegensprekend spartelt, en dat is Nederland. Ja. Dat klopt. Uh, Nederland is trouwens niet het enige land dat tot Ook uh, de Duitsers uh, uh, liggen dwars. Uh, en dat heeft te maken, uh, de Duitse uh, economie is voor niet onbelangrijk gedeelte afhankelijk van uh, uh, de auto-industrie. Uh, dat ja. is een grondstofintensieve uh, industrie. Uh, en Nederland uh, heeft met zijn economie, uh, is voor 30, 35 afhankelijk van de Duitse economie. Ja. Uh, en daarnaast is het uiteraard zo dat Shell uh, in Nederland uh, niet blij is met deze uh, wetgeving. En wat uh, is ook nog en... concurrentiegevoelig informatie namelijk? Um, dat uh, is uh, gedeeltelijk juist, um, maar gedeeltelijk ook niet. Uh, wij vragen niet uh, naar de deals, die de, de, naar de contracten die uh, de olieindustrie en de mijnbouwindustrie sluit met die overheden. We vragen alleen wat de afdrachten zijn. Ja. En, uh, en dat is dus uh, niet hetzelfde als die commerciële informatie. Nou Is de uh, bottom line of de mensen in Afrika er ook nog iets meer aan over gaan houden op deze manier? Nou kijk, uh, dit is, uh, om, om, om die vraag te kunnen beantwoorden... hebben we meer nodig dan de informatie alleen. Maar het is natuurlijk zo dat je zonder de informatie... zonder dat je weet wat de proportie is van de afdrachten... Uh, kan je natuurlijk helemaal niets beginnen. Dus je zal eerst moeten weten waarover het gaat. En vervolgens zal je uh, je als bevolking moeten verenigen... en de regering uh, aanspreken op wat men dat het geld doet. Ja. Maar zonder dat we die informatie hebben, kunnen we niks. Euker de Groot van Coordeed. Ik dank u wel. Dank u. De probleem is de lach van De strijd in Syrië wordt steeds heviger. Is lack the... Oh, je hoor dat? Yes, I yeah. see it. Hoe houden de mensen het vol? En wat zijn de dilemma's? We are interested in staying here in Aleppo. Deze week in Cairo Goedemorgen Nederland. Hans Jaap Melissen met angst in Aleppo. is een big, big bomb. De zwakkelingen, dames en heren, vluchten. De rest moet blijven. Dat vinden sommige Syriërs die ondanks de burgeroorlog weigeren te vertrekken. Anderen proberen het wel het land uit te komen met wisselend succes. hoort u in een reportage van Hans-Jaap Melissen vanuit de Syrische provincie Aleppo. Aleppo wordt dagelijks bestookt met helikopters en straaljagers. Veel inwoners van de stad vluchten, bijvoorbeeld naar Turkije. Maar de kampen daar raken vol en dus zitten sommigen vast in Syrië. Er is een officieel kamp precies aan de Turkse kant van de grens. Het ligt echt tegen de grens met Syrië aan. Maar dat is vol en nu is er een geïmproviseerd kamp ontstaan... bij de grenspost aan de Syrische kant... En dat betekent een kamp. Nou ja, er staan hier wat gebouwen, een soort hangars. er zitten mensen in. Er zijn inmiddels wat winkeltjes ontstaan. Ik kom allemaal kinderen vooral naar mij toe die die winkeltjes runnen. Zoos, zoos. Oké, citroensap. Water met citroen. Er komt een jonge vrouw met een babytje bij ons staan. Een heel jong babytje. Uh, saura. Does it mean something, Saura? As uh, a revolution. Nou, dit babytje, meisje, heet Saura. Ik denk, revolutie uh, ja, is geboren niet in haar eigen huis, maar ja, ergens daarnaast in de boomgaard, begrijp ik. Toen ze aan het schuilen waren omdat de huizen gebombardeerd werden. Ze kijkt een beetje mistig de wereld in. Als wij er zijn breekt er net een grote onduidelijke ruzie uit tussen verschillende mannen. De gemoederen lopen hoog op. Mijn tolk Abdo kijkt hoofdschuddend om zich heen. Hij ziet het allemaal als een bevestiging van zijn beslissing, om niet te vluchten. Met zijn vrouw en vijf kinderen blijft hij achter in een dorp... waar ook steeds granaten en raketten vallen. My name, Abdul heeft vier dochters, jonge dochters en één zoon. Vannacht zijn hier tien raketten neergekomen. Maar bent u niet bezorgd om uw familie nu hier... dat er een raket op hun hoofd gaat vallen? We are uh, afraid for just for the kids. Ik ben niet bang voor mezelf, maar wel voor de kinderen. Maar why are the kids still here? Why do they not go to Turkey? No, no. I uh, prefer to die in Azaz of naar to Turkey, because uh, the situation in Turkey is not good for us. Ik ga liever hier dood in Syrië dan dat ik uh, in een vluchtelingenkamp in Turkije terechtkom. Daar is het niet prettig. The food is not good. The sleeping is not good. Maar de kampen zijn misschien niet zo'n prettige plek om te zitten in Turkije. Maar u bent er in ieder geval veilig en uw kinderen ook. A human being will die for one time, not two. Ja. And this time by uh, the god. Een mens zal maar één keer sterven en dat bepaalt God. Wanneer dat is, dat kun je niet zelf bepalen. De oudste dochter was wakker vannacht. Je the de fall? Yes, en dan volgden dat zo. roe. Ze vertelde dat ze de raket over hun huis voelde komen. al het De broer vroeg nog toe eh, toen het vliegtuig hier ging bombarderen een tijdje geleden. Toen zat ik buiten. En toen heb ik een sigaret opgestoken en ben gewoon gaan zitten kijken waar die bom viel. Je moet gewoon sterk zijn. En ik heb wel eens het idee dat er een soort wedstrijd in uh, moed uh, gedaan uh, wordt hier tussen de mannen onderling. Het is erg belangrijk dat je niet bang bent. En dan boem. Boem. Aarin. Zijn zoon Ibrahim doet even het geluid na van de raket. Uh, je hoort hem langs vliegen en dan een knal. Maar Abdul, vind je de mensen die naar Turkije vluchten zwak? Yes, I I believe that. But some of them, because some of them has no houses. Yeah. Ja, eigenlijk wel. Ja, sommigen hebben geen huis meer, omdat die gebombardeerd zijn. Maar ja, die andere mensen. But really, you think they're weak? Yeah, I think that. Yeah. Yeah. Very weak, because he went to Turkey. We shall face this problem by ourselves. Okay. Je moet niet naar Turkije vluchten, we moeten dit probleem hier zelf oplossen. Om te beginnen door te blijven. Dit is het is ready. En er is misschien nog wel een belangrijke reden waarom Abdo niet vlucht. Hij heeft het nu financieel goed als tolk en chauffeur voor journalisten. In de rij staan voor de bakker kan levensgevaarlijk zijn, in Syrië althans, maar toch moet het. If you don't have bread, because you have. Uh, I'm hungry. Ja, zonder brood. hebben we honger. Ja, dat hoort u morgen in een nieuwe bijdrage van Hans-Jaap Melissen. En tot die tijd kunt u vragen en opmerkingen mailen aan de Karo via goedemorgenedendeland.nl Straks 7 kilo aan goudstaven onder het matras... met een totale waarde van 2,5 ton... en dan toch genieten van een bijstandsuitkering. Dat was de gemeente Purmerend. Net iets te gortig. De eerste tochtendhumeur, hier is Koos Postma. Vandaag neemt mevrouw Verbeet afscheid van de Tweede Kamer. Ze was voorzitter, zoals u weet, en een goeie. Net als de meeste van haar voorgangers trouwens, nee... Het kiezen van een voorzitter laat dat nou maar wel aan onze Tweede Kamer over. Mevrouw Verbeet is geestig en ze begon grappig. Alle knopjes op haar voorzitterstafel verwarden haar in het begin. Niet ongevaarlijk. Stel dat de microfoon voor een minister door de voorzitter te vroeg open wordt gezet. En Gans het volk hoort hem even later zeggen... Bah, straks weer zo'n vervelende vraag over koetjes en kalfjes door dat mens van Time. Gelukkig ziet ze er wel goed uit, die Tieme. Ach... Een diertje uit de Dierenpartij. Stel dat je dat hoort. Iedereen dat hoort. Klein crisisje toch wel. De vrouw van de minister vlucht weg voor telegraafverslaggevers. De tekst wordt 234 keer herhaald door radio en televisie... en blijft eeuwig op YouTube. Gelukkig leerde mevrouw Verbeet het toetsend paneel voor haar... snel uit het hoofd. Drie activiteiten van haar vielen rond dit afscheid op, vind ik. Ten eerste haar verdriet over de lage opkomst bij de verkiezingen. Nog geen 75 procent. Wat daar aan te doen, ik weet het ook niet. Ten tweede haar tocht naar de koningin om te melden... dat de fractievoorzitters instemden met de heer Kamp als verkenner. De koningin zou nader horen. Ten derde, nogal opvallend... De Kamer wordt voor vier jaar gekozen, stelt mevrouw Verbeet terecht. Als een kabinet breekt, zou de Kamer moeten bekijken... of er een nieuwe regeringscombinatie mogelijk is. Stemmen doen we dus, zegt zij, één keer in de vier jaar. En zo zou het moeten blijven. Sinds de jaren zestig kan dit niet meer. Lijmen van kabinetsbreuken mocht niet. Laat staan een nieuw kabinet vormen. Ondemocratisch, schreeuwden we met z'n allen toen... Ik ben toch benieuwd wie op het voorstel van mevrouw Verbeet... de Kamer blijft hoe dan ook vier jaar. Wie daar nog op ingaat, blijft jammer toch dat ze weggaat. Maar ze is jong. Wie weet komt ze nog eens terug in de Kamer. Over een jaar of twee. Koosposterma, morgen het ochtentumeur van Henk Spaat. Da vacca vikita va bene. Si tu parla pieza americano. Qua nasa falla mola sotto luna. Come dov'è cave di Papa Papa l'Americano. Quando la sballa di la parla piega americano Quando la luna Quando deve entrare di I love l'Americano. Klaar, Jolanda cool versus D Cup. We speak no Americano. Het is vijf minuten voor half elf. U luistert nog altijd naar de Cairo op Radio 1. Een uitkeringstrekker uit Purmerend moet de gemeente 90.000 euro terugbetalen. De vrouw had al zeven jaar een uitkering, maar bleek onder haar bed zeven kilo goud te hebben liggen. Contact met Berend Daan. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de wethouder sociale zaken van de gemeente Purmerend. Zo is dat. En toen hoorde u van dit verhaal en toen dacht u: wat heb ik nou om een fiets hangen als wethouder sociale zaken? Ja, precies. Uh, soms zijn je ervan versteld uh, dat mensen verwachten dat de staat ze onderhoudt terwijl ze tegelijkertijd op zo'n uh, vermogen zitten. Dat kan natuurlijk niet. Nee, ze lacht erop. Hoe weet u dat eigenlijk? Dat laatste, zegt u. Nou, uh, u, ze had het onder haar bed liggen, toch? Oh. Ja, ja, sorry. Nou, ze lachten er niet direct op, maar inderdaad lag onder de bed. Um, ja, dit, we hebben een tip gekregen, in dit geval via de politie, uh, naar aanleiding van andere informatie die er lag over wat er in de familie aan de hand was. En zo zijn we erachter gekomen. Maar hoe ja, dan kun je, hoe... ga je als gemeente natuurlijk direct aangifte doen en een procedure start om het geld terug te krijgen, wat ja. in die jaren aan haar als uitkering is betaald. Maar wat waren de signalen dan? Ik bedoel... Wat gebeurde er dan dat de politie opeens gealarmeerd werd? Nou, dat had te maken met uh, omstandigheden in de familie. Uh, familieleden van haar die met de politie in aanraking kwamen. Via, uh, door, in verband met criminele activiteiten. Ah, juist. En toen zijn jullie in dat huis gaan kijken? Ja, toen uh, werd het goud daar aangetroffen. Uh, in dit geval niet door onszelf, maar door uh, rechercheurs in Amsterdam. En na aanleiding daarvan kwamen die berichten bij ons terecht. Uh, omdat ze natuurlijk bij die uh, informatie ook direct uh, aangaven dat ze uh, uh, bij ons ingeschreven stond en bij ons een uitkering ontving. Ja, Wat is de waarde van het goud eigenlijk? Zeven goudstaven? Nou, in totaal vertegenwoordigt haar bezit zo'n 3,5 ton aan, uh, aan waarde. En waarom moet ze dan 90.000 euro uh, aan uitkeringen uh, terugbetalen? Dat is het geld dat ze onterecht heeft ontvangen? Nou, in Nederland werkt het zo. Je hebt de civielrechtelijke procedure. Daarin uh, vorder je feitelijk het te veel betaalde geld terug. Ja. En daarnaast loopt een uh, strafrechtelijk proces. waarin ze een straf kan krijgen voor uh, de fraude die ze heeft gepleegd. Ja, uitkeringsfraude namelijk. Daar is nog geen uitspraak in, in dat proces. Dat loopt nog. Ja. Um, uh, maar in dit geval uh, heeft uh, degene die de uitkering ontving ook nog bezwaar gemaakt tegen ons besluit. Wat wij op zich natuurlijk over ons over verbazen. Maar gelukkig uh, heeft de rechter met ons gevonden dat dat uh, onterecht. Was. Dus ze ja. moet het geld gewoon terugbetalen. En wat de straf precies gaat worden straks, ja, daar gaan we uiteraard het openbaar bestuur niet over. Is vastgesteld dat het haar goudstaven waren en dat ze ze niet in bewaring had voor iemand anders? Nou, uh, dat was natuurlijk haar argument. Ik heb ze in bewaring voor iemand anders. Maar op het moment dat je uh, eerlijk toe moet geven dat je uh, met enige regelmaat die uh, goudstaven van een familielid in bewaring krijgt... kan je gewoon over dat vermogen beschikken. En ook in dat geval, als je niet echt schriftelijk kan aantonen dat het om middelen van iemand anders gaat... Uh, uh, wordt je geacht eigenaar te zijn van datgene wat zich in je huis bevindt. Ja, dus als uh, een familie dit uh, aan je vraagt terwijl je een uitkering hebt, je pas even op mijn geldkistje, op mijn kluis, mijn diamanten, dan moet je even oppassen, begrijp ik. Nou, dan moet je daar wel heel duidelijke afspraken over maken en dat ook schriftelijk vastleggen. Ja. Um, maar als je familie over zoveel middelen beschikt, vind ik dat je ook altijd even moet kijken. Uh, kun je elkaar niet helpen voordat je aanklopt bij de gemeentelijke overheid voor een ja. uitkering. Ja. Hoeveel mag je hebben eigenlijk aan bezittingen um, terwijl je een uitkering hebt, een bijstandsuitkering wilt opstaan? Ja, de gemeente kijkt naar, bij, naar alle bezittingen, dus wat je privé in bezit hebt, wat op je rekeningen staat, maar ook je juwelen en dat soort zaken tellen mee. En voor een gezin is dat van 10.000 euro. Als je alleenstaande bent, mag je maximaal 5.000 euro bezitten. Juist. Als je meer hebt, moet je dat eerst opmaken voordat je recht hebt op een uitkering. Juist. Waar is het geld nu gebleven? Het goud bedoel ik? Ja, dat is in beslag genomen door de politie in het kader van het, van het strafrechtelijke onderzoek. Ja. Uh, het voordeel van uh, de omstandigheden is natuurlijk wel dat uh, wij als gemeente ook weten dat we het geld terug gaan krijgen. Want in veel gevallen is het geld opgemaakt in de jaren dat er te veel geld is uitgekeerd. Ja. En dan moet je altijd maar wachten tot je het terug krijgt. Maar in dit geval kunnen we er gelukkig wel op, uh, op rekenen dat we die 90.000 euro weer op onze rekening gestort krijgen. En anders gaat het goud naar u toe? Uh. Ja, anders gaat het goud naar ons toe. Dat uh, maakt ons niet uit of het uh, in de vorm van euro's of goud is. Goed, kunt u het ook onder uw bed stoppen? Ik uh, <laughs> dank u wel, Bernd Daan, wethouder sociale zaken van de gemeente Permarent. Graag gedaan. Fijne dag. Het is uh, half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie kunt u vinden op onze website, kro.nl. Snel door naar lijn 1, een bus ergens in Nederland met Naida. Goedemorgen, Naida. Hoi, goedemorgen Sven. Ik weet niet hoe dat bij jullie in Hilversum is... maar hier bij ons in, Rot in Amsterdam is dan weer de zon, dan weer de regen... maar nu schijnt de zon. Ja, en Sven, jij zit natuurlijk, zoals wij allen, heel vaak achter de computer. En mocht je ooit gedacht hebben, als ik maar geen RSI krijg... don't worry, het is een modeziekte. En je weet het, bij alles wat mo mode is, het wijdt wel weer over. Hoe dat kan, dat hoor je zo meteen. Na het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. In Den Haag is journalist en oud-NRC-hoofdredacteur André Spoor overleden. Hij was al enige tijd ziek. Spoor begon in 1970 als hoofdredacteur van NRC Handelsblad tot 1983. en Daarna was hij hoofdredacteur van het weekblad Elsevier. André Spoor is 81 jaar geworden. In Enschede woede grote brand in de oude textielfabriek in het pand aan de rand van het centrum zitten een paar bedrijven. Bewoners van ruim 20 huizen zijn geëvacueerd. De brandweer adviseert andere mensen in de buurt om ramen en deuren uit voorzorg dicht te houden. In Denemarken zijn 14 leden van een extreem linkse groepering opgepakt. Ze zouden aanslagen hebben willen plegen op politiebureaus en andere openbare gebouwen.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 AMWB verkeersinformatie. Er staan nog twee files, eentje op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoeverlaken 4 kilometer. Na een aanrijding is bij Hoeverlaken de linkerrij ook dicht. Door opruimwerkzaamheden op de A6, Emmeloord richting Jouren. Voor het knooppunt Jouren, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orange. Ongetwijfeld kent u iemand in uw omgeving die ooit een whiplash heeft gehad. Of klaagt over een RSI-arm. Ik schijn sinds kort ook een RSI-arm te hebben. Komt door al dat ge-Facebook en geTwitter in mijn geval. Of heeft u zelf RSI? We zijn allemaal aanstellers. Er is niets aan de hand, want we hebben simpelweg last van een modeziekte. Enkele jaren geleden hoorden we de term RSI-whiplash veel vaker dan nu. Daarom vraag ik me vandaag af, bestaan deze ziektes eigenlijk wel? Of zit het allemaal in ons hoofd, oftewel tussen onze oren? Heeft u last van een whiplash, RSI of bekkeninstabiliteit? Bel ons 0800 1121. Of stuur een tweet naar Hekje Lijn 1 of mail naar Lijn 1 Apenstaartje NTR.nl. Of ga naar de website Lijn 1.nTR.nl. Het is woensdag 19 september. Dit is Lijn 1 vanuit Amsterdam. Muziek. Welkom bij lijn 1. We praten vandaag over modeziektes, RSC, whiplash, bekkeninstabiliteit. Bestaan deze ziektes wel of zitten ze tussen de oren? Bel ons 0800 1121. Bij mij in de bus dokter Kees Renkens, gepensioneerd gynaecoloog, auteur en voormalig voorzitter van de vereniging tegen de Kwakzalvrij. U zegt RSC, ziekte van lijm, bekkeninstabiliteit, whiplash, allemaal modeziektes. Waarom noemt u ze zo? Nou, ik heb in mijn carrière als gynaecoloog twee uh, epidemieën meegemaakt van uh, syndromen die opkwamen zetten. Waar heel veel zwangere vrouwen of kraamvrouwen last van hadden. En die zomaar spontaan weer verdwenen. Zo ben ik geïnteresseerd geraakt in het onderwerp. De eerste was in de jaren tachtig, de postnatale depressie. Mm -hmm. Toen kregen plotseling allerlei kraamvrouwen, 10% van alle kraamvrouwen die ze zogenaamd een postnatale depressie. En er werden patiëntenverenigingen opgericht en er verschenen films en boeken. En dat is vanzelf uitgedoofd. En toen begon dus de is epidemie van de bekkeninstabiliteit. He, bijna alle vrouwen die zwanger waren in die tijd hadden pijn in hun bekken. Hevige pijn in hun bekken. Ook na de bevalling hield het veel langer aan dan vroeger. Ze kwamen in rolstoelen met krukken kwamen ze op mijn spreekuur. Ik wist niet wat me overkwam. Ja. En ze waren doodsbang voor de bevalling of voor een tangverlossing. Dat mocht er absoluut niet. Moesten er gedaan worden. En ze waren allemaal bang invalide te worden. Dat heb ik ook meegemaakt, maar ook dat is weer, Dat heeft 12,5 jaar geduurd en dat, ook dat is weer verdwenen. Maar ik ken een van mijn vriendinnen, hij heeft twee jaar geleden nog postnatale depressie gehad. Ja, dus ze zijn er nog steeds. Kraanvrouwen kunnen wel depressief worden, maar het is niet, dat is altijd zo geweest. Ja. Maar het is niet een epidemie. In de jaren 80 was het een echte epidemie. Toen hadden heel veel vrouwen, veel meer dan normaal, die, die hadden Maar het is geen depressief. echte epidemie. Want als... Ja, het is een epidemische verheffing. Het is altijd aanwezig, maar het is een periode ja. waarin het eh, veel vaker voorkwam. Dus dat kan je toch wel als een epidemie betekenen. En waarom noemt u het dan een modeziekte? Omdat het komt en gaat? Nou, het, is, het was in de mode. Het is verdwenen. Dus een mode is iets wat tijdelijk is en dan weer verdwenen. Dus dat, da, da, maar was het wel echt dan? Of zegt u ook... het was nou, niet echt wat die vrouwen hadden? Het, met modeziektes is het zo. Is een soort psychologische besmettelijkheid. Als je erover leest, dan krijg je het zelf ook heel makkelijk. Zeker als je wat minder stevig in je schoenen staat en dergelijke... en je bent er vatbaar voor. En dan kun je het krijgen. En als je, en als je denkt dat je het krijgt... Het heeft een catastroferend effect. Er wordt meteen bij verteld dat het levenslang kan zijn en heel ja. ernstig is en dergelijke. Dus die ongemakken die vroeger getolereerd werden, die worden verdubbeld uh, qua ernst en qua, qua belasting. Omdat de, de patiënt die heeft aan ernstige ziekte te leiden. Maar ik heb nu RSI. Dat zegt de huisarts, dat ja. zegt de fysiotherapeut, ja. dat zegt de chiropractor. Ja. U schudt nee, maar ik heb ja. ontzettend veel pijn. Ja, je kunt Zit dat echt tussen mijn hoofd? Al... Nee, je kunt pijn hebben in je bewegingsapparaat, in je spieren of in je gewrichten. Maar RSI, ook dat is weer een verhaal... Dat je, daar kun je levenslang in de WHO van terechtkomen en dergelijke. Ik herinner mij Jan Blokker, de overleden journalist... die schreef daar een badinerend stukje over. Uh, vroeger zaten die pistes allemaal op Remington's. Heel ja. loodzwaar, heel dag te tikken. En nu hoeft alleen maar met je... Met je, je muis het zijn hele met fijne bewegingen die je, beweging je maakt. En dan hebben ze plotseling Dan kunnen ze dat niet volhouden. Dus dat is, geeft dat, dat, is, dat klopt natuurlijk niet. U en gelooft die, het niet. Die, die pistes hadden nergens last van. Nee. nee. In de bus ook dokter Kees Vos van uh, huisarts in Spijken Nissen. En onderzoeker, chronische pijnonderzoeker aan de Erasmus MC in Rotterdam. U werkte vroeger op het Whiplash Centrum Nederland. U bent voorzitter van de medische adviesraad Whiplash Stichting Nederland. En u zit al helemaal te schudden. Nee, te ja, ik zit een beetje te stuiteren, want uh, wat ongelooflijk vervelend voor patiënten is... en heel denigrerend als jouw aandoening, die je allemaal op deze manier of in een kamp scheert... als modeziekte wordt aangeduid. Ik, patiënten voelen zich ongelooflijk niet serieus genomen als je op deze manier wordt benaderd. Ik zie me dat al voor je zit, al de, de, tegenover je dokter het woord wiples valt. Die dokter gaat vervolgens achteroverleunen, steekt zijn arm in de lucht. Hij zegt, ja wiples, hoe moet ik daar nou mijn godsnaam mee... Dat, dat, zo voelen veel patiënten dat. Veel patiënten hebben heel moeite met te kunnen accepteren dat aandoeningen zoals whipples en RSI, overigens een oude benaming, want RSI wordt tegenwoordig aan specifieke kans genoemd. De gezondheidsstaat heeft een jaar of drie geleden besloten om die term RSI te verlaten. Ja, ik vind dat je mensen gewoon serieus moet nemen. Ook al begrijp je van ja. heel veel aandoeningen niet hoe het nou precies komt en waarom het zo komt. En dat maakt nog niet maar... niet zeggen dat je ze niet serieus moet nemen. Oké, okay, dus Goed. dat is één ding. Je moet ze serieus nemen. Bent u dat, uh, Kees Renkens, een met, eens met dokter Kees Vos, patiënten serieus nemen? Ja, je moet patiënten serieus nemen. Maar als een dokter helemaal niks kan vinden bij zijn patiënten... dan moet hij dat ook eerlijk meedelen en dan moet hij niet gaan dokteren. Want dan is de taak van de dokter afgelopen. Nou, dat suggereert dat je niks kan vinden. Dat kan ook betekenen dat dokter A niet de groeien mogelijkheden heeft... om diagnostiek te bedrijven. Mm -hmm. Dat die diagnostiek, beeldvormend onderzoek bij WIP... bijvoorbeeld niet in staat is om dingen aan te tonen. Dat wil niet zeggen dat de patiënt geen afwijking heeft, geen klachten heeft. Dat is het grote probleem, vooral ook bij de whiplash. Je hebt allerlei functionele stoornissen in je nek. En je hebt pijnklachten en je hebt cognitieve klachten vanuit je, je geest. En dat bij elkaar geeft een heel scala aan moeilijk te Gaat diagnostiseren klachten. Gaat u maar door klachten. Ja. U zit, uh... ja, De klachten zijn reëel. Bij modeziektes worden gekenmerkt door hevige klachten. ernstige klachten, moeheid, pijn en dergelijke. En dat staat in schillen tegenstelling tot... de het ontbreken van elke objectieve afwijking. Maar wat is dan het probleem? Want ik snap hem nog niet. Want u zegt, u zegt je moet de patiënt serieus nemen. Ik ja. hoor u ook zeggen, de klachten zijn reëel. Mensen hebben helsepijn. pijn. Ja. Ja. En dan? en dan zegt u, ja, maar, maar we kunnen het medisch niet aantonen? Nee, aantallen? Is geen behandeling. Dus er is dus geen behandeling voor. Als je nou, niet zo dat dat ik... laatste ben ik niet met u eens. Er is al wel degelijk een behandeling voor. Net zoals voor de whiplash geldt heel duidelijk dat op het moment dat je een goede diagnostiek bedrijft... en je brengt in kaart waar de problemen zitten, er zijn op allerlei terreinen zijn dingen duidelijk te doen. Je kan de cognitieve gedragstherapie doen voor de, met name de... de de klachten van de hersenen, de cognitieve klachten. Je kan op de nek kan je de instabiliteit kan trainen. De fysiotherapeut kan daar heel duidelijk wat aan bijdragen. Ja. Vanuit de chronische ik pijn ik, of... ik hoor nu ja, een paar nee, voorbeelden van de behandeling. gedragstherapie, daar kan, daar kan ik uh, heel eind mee meegaan. Dat is geen medische behandeling van een lichamelijke kwaal. Dat is gewoon je, de manier waarop je omgaat met je ziekte en met je klachten. Dus dan zit het wel in je hoofd? Ja, dat zit wel in je hoofd, ja. Dat, dat is ook stelling. Ja, maar maar dat mijn stelling. Maar mijn buurman zegt hier de dat er lichamelijke afwijkingen de gevonden al. kunnen worden in de spieren... en in de, de, de, de stabiliteit van de ja. nek en de, de cognitieve. Even uh, over dat tussen je hoofd zit, hè. Ja. Een, Alain, Alain zegt, ik heb last van de term modeziekte. Een ziekte die tussen je oren zit, zit er nog altijd wel. Dus dat maakt het niet minder problematisch. Ja, kijk, die te terminologie modeziektes, mijn bedoeling daarmee is voor om preventief te werken. Als je niet in de ziekte gelooft, een ziekte gelooft, als je de ziekte niet kent, dan krijg je het niet. Dus iets, er is een, een tijd geweest... Als je de ziekte niet kent, kent dan, dan krijg, krijg je, het je het niet. In Litouwen, dat is een, een, een, een beroemd onderzoek over ja, wip ja, dat kent bij beurman ook, 20 jaar geleden. In, ja. in Litouwen kwamen net zoveel kopstaartbotsingen voor als in West-Europa. Alleen de Litouwers hadden nooit gehoord van WIPLES. Dus ze hadden twee weken last van de nek en die gingen weer aan het werk. Ja, Terwijl ten... hier een enorm ja. aantal mensen in de WHO terechtkwamen. Mag door de ik wibles. daarop reageren? Het, dat is dus een hele bekende onderzoek van Strade en Obelien en wat in de gepubliceerd. Nee. Ja, Als je het goed hebt gelezen, dan staat er eigenlijk iets heel anders. Het wil niet zeggen dat er wibles niet voorkwam. Nee, er kwamen net zoveel mensen met nekpijnklachten voor als dat er ja. mensen met chronische nekpijnklachten in de be algehele bevolking voorkwamen. Het feit dat je geen naam hebt voor iets wil toch niet zeggen dat het niet bestaat? Nee, het nee, is veel beter om er geen naam voor te hebben. Als je de naam krijgt, dan nou, wordt het twee keer zo erg. Daar ben ik niet meer eens. Ik vind dat je het juist wel de naam moet geven. Nee, de mensen voelen zich ontzettend bestolen op het moment dat de dokter zegt... van ja, die nek is misschien een verstuiking of een beetje verzwikt, ik weet niet wat. Ja. Maar ze horen van de buurman, weples. Ze horen van de plisagent, weples. En onmiddellijk krijgt het als behandelaar, als boemerang naar je toe... dat jij niet bereid bent gewoon het beestje bij zijn naam te noemen. Ja. Mensen voelen het dan al vanaf het eerste moment al niet serieus genomen. Fysiotherapeuten die noemen gelukkig vaak wel het beestje bij de naam. Aan de telefoon hangt Margo Wijmar-Schult. Fysiotherapeuten, gaat ja. u maar, zegt u het maar? Uh, ja, ik ben fysiotherapeute en ik heb een psychotherapeutische opleiding en dat heeft zich bij mij vertaald in 30 jaar werken met patiënten waar nu op de radio of waar nu over gesproken wordt. Ja. En de verwarring die zit hem volgens mij altijd in... dat dokter, de, de somatische dokters denken nog heel erg in een lichaam en een geest. En je behandelt een orgaan of een symptoom. En als, het niet, als er geen somatische oorzaak wordt gevonden... Ja. dan krijg je meteen zo'n verwijtcyclus. Van, nou dat zit in het hoofd, ze verbeelden ja. zich, ze stellen en... zich aan. En wij hebben in Groningen eigenlijk toch wel 20, 30 jaar gewerkt... met. Om te proberen uh, te behandelen. het lichaam te behandelen, maar vanuit het idee. Van de geest. dat je uh, je lichaam bent. Oké, okay. ik laat en even die heer. Dat is best veel ingewikkeld, want dan kan een gynocoloog ja. Ja, niet. Maar zouden wij maar schot. Ik, niet alleen. ik laat even dokter Kees Renkens op u reageren: goed. Geest en lichaam in balans. Ja, je moet nooit tegen dergelijke patiënten zeggen dat dat tussen de oren zit. Dat is ook niet zo, het is veel ingewikkelder. En het heeft iets met signaalherkenning in ja, je, je hersenen te maken. Ik, ik kom, kom, kom. Even wachten, anders horen we u nee, niet, mevrouw, mevrouw Schult. We zitten heel erg met dat gevoel van, ja, ik word niet serieus genomen. <laughs> Oké. Okay. Dat je angst en verdriet en wanhoop ja. en schaam. Dus u zegt patiënten kentra, serieus dat je, nemen. Dat voel je natuurlijk toch in je lichaam. Heel goed. dat is met deze ja. zogenaamde modeziektes ook. Je moet okay. eigenlijk of het nou een haar... Mevrouw Wijmarschult, ik laat even nog de, uh, dokter Kees Vos op u reageren. Nou, ik ben het uiteraard, mevrouw Weimer eens. De, de kern van haar verhaal... als ik het een beetje eruit mag pikken, is voor mij een gevoel dat je mensen serieus moet nemen. Ja. De mensen hebben een probleem, ook al snappen we er niet altijd hoe het zit... Ja. dan weten we de wetenschappelijke basis er niet altijd van. Je moet mensen serieus nemen. Maar daar zijn we het wel met elkaar over eens, toch? En dan, maakt het, en dan met het noemen van de modeziekte ga je voor mij voor de totaal verkeerde kant uit. Je moet, okay. Juist moeten we met de mensen de andere kant uit. We moeten vanuit het idee van serieusheid goed onderzoek doen. We moeten meer ja. proberen uh, diagnostiek met elkaar te bedrijven. En... Oké, okay, mevrouw Margel schot dank u wel voor uw belletje. Ik ga nog even door met... Carla van Pol, die zegt... Oh mijn god, geef die man geen podium. Wat een verschrikkelijke vent. Die man, dit kan toch niet zo zijn, zeg. Vreselijk het idee dat postnatale depressie niet bestaat. Ik ben zo boos. Hij moest eens weten wat vrouwen doormaken. Echt heel erg, ik ben boos. Nou, toch fijn dat je even, ondanks je boosheid, dit even meldt. Ja, mensen reageren wel boos. Dus dan zeg ik, u zegt aan de ene kant... zegt u uh, dokter Kees Renkers van serieus nemen... maar u gooit ook wel... Er gaat technisch iets haast. Maar als u, het, als u zegt postnatale depressie, modeziekte. u maakt mensen ook boos. Maar dat wilt u toch helemaal niet als arts? De mensen die denken dat ze. geef een andere microfoon. Die, ja. die worden boos. Maar mijn punt is dat je het kon voor de ernst van de klachten. in belangrijke mate kan voorkomen. door daar geen etiket op te plakken. met zo'n dramatische uh, bijklank. En de postnatale depressie. Mijn vrouwen waren vroeger wel eens wat huilerig. Ze waren moe, ze waren slapen, slecht kraamvrouwen. Ik heb veertig jaar met kraamvrouwen en zwangeren gewerkt. Dus ik weet er wel iets van. En in die tijd, in de jaren 80 was het... Oh, ik zal toch geen postnatale depressie ja. zijn? En dan moet ik aan de hormoon of ik moet... Ze dus hebben ja. allerlei behandelingen werd aangepraat. En wat er, er ook bij hoorde, het moest een lichamelijke oorzaak hebben. De psychische factoren werden volledig naar de achtergrond gedrongen door kwakzalvers die meenden dit te kunnen behandelen. Ja. Maar dat is ook een aspect. Maar Al kun deze je zeggen aandoeningen... dat, modeziektes vooral iets, dat dat vooral iets is wat vrouwen overkomt? Hebben wij vrouwen meer last ja. van modeziektes? Vrouwen, bij vrouwen komen modeziektes meer voor dan bij mannen. En, en nou, waarom ik, is dat? Ik vraag me af waar ja? u dat in godsnaam op baseert. Heeft er ooit onderzoek naar gedaan ja. op deze manier? Ja, er is ja. geen enkel onderzoek gepubliceerd bij mij weten. Wat ooit is aangedaan dat vrouwen veel gevoelig zijn voor de dingen zoals die u modeziektes noemt. Ik ben het ja. Appet niet meer. Fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, lijm. Dat komt veel, 80% vrouwen en 20% mannen. Dat is, ik dacht dat daar weinig discussie over was. Nou, het is met name in het bewegingsapparaat zo. Is het, dat is altijd ja. dat de twee keer veel vrouwen als mannen daar last van hebben. Maar dat geldt ja. voor alle soorten. Ook artrose, knieartrose, ja. heupartrose. En even trof, over, over aantoonbaarheid gesproken. Ik zie hier een tweet van uh, To My Life. Die zegt Er is sinds een jaar of wat in het bloed aan te tonen. Is dat zo? Ja. Ik heb geen ja. idee. Ja. U moet lachen. Nee, nee absoluut geen van. <coughs> nee, daar ben ik ook meteen eens. In het CBO, uh, de kans die we net hebben afgesloten met elkaar... ook daar hebben we alles weer op een rijtje gezet, wat wetenschappelijk beschikbaar is... over wat vroeger LSI heette en nogmaals tegenwoordig aan een specifieke kans. Daar is inderdaad geen bloedtest uh, beschikbaar. Ja. Wel is de RSI, ik denk wel dat het wel wat, waarschijnlijk wat minder voorkomt. Het heeft met name te maken met de preventieve maatregelen die ervoor genomen worden. De overheid, ook VWS, heeft duidelijk subsidie beschikbaar gesteld. Mm -hmm. In allerlei bedrijfsartsen, diensten is, wordt er ook veel meer aandacht aan besteed. Mensen gaan, beroepsfiestherapeuten, bedrijfsfysiotherapeuten gaan preventief naar bedrijven toe om daar te kijken naar hoogte van stoel... en aanpassingen ja. van meubilair en dergelijke. Dus dat komt waarschijnlijk wel minder voor. En er is een goed ontwikkelde behandeling voor, eh, Collega Eijsden, een revidatie uit Zuid-Limburg, die heeft daar, een, vind ik, ja. een hele mooie multidisciplinaire benadering voor ontwikkeld. Dus is Dr. Kees Vossen, u, uh, ja, ja, u bent dus voorzitter van de medische adviesraad Whiplash Stichting Nederland. Aan de telefoon heb ik mevrouw Langelaar en die heeft Whiplash. Goedemorgen mevrouw Langelaar, zegt u het maar. Ja, goedemorgen. Nou, ik ben erg teleurgesteld in de gynaecoloog die daar zit. Ik heb vanaf mijn veertigste ik, ik echt een strijd moeten leveren... Om, om aan te tonen dat ik iets heb. Ik ben overal geweest en tot op heden heb ik nog last van mijn nek. Ik vind dit zo erg dat deze man zo weinig kennis heeft. Hij, ik, ik, ik, ik, ik ben niet haatdragend, maar ik zou willen dat hij die ervaring eens opdeed... om te zeggen dat je met veertien dagen van een Af bent. Ja. Ik Waarom raakt het u zo dan als hij dat zegt? Voelt u wat, wat is het dan? Dan voel ik me nog weer teleurgesteld, niet erkend. Oké. Okay. Dank u wel. Ja, ik heb ook reageren, maar ja, mevrouw Raad is ook mij uit het hart gegrepen. Ik heb nu 604 patiënten, WIPLISPACIënten gezien, gediagnoseerd, meegedacht over de behandeling en gedocumenteerd, een brief geschreven aan de huisarts. Dus ik heb voor mij voel, ook wel wat wip-lis-patiënten gezien. En waar ik me altijd weer frappeert, is de enorme lange duur en de, de aanhoudendheid van de klachten die de mensen hebben. En met name ook het weinig begrip ervoor in de medische wereld. Ja. Ik, ja, dat weinig begrip. Hè? En we horen het mevrouw Langelaar, die zei het al mooi. van Die empathie. A, patiënten willen toch gewoon empathie? En uh, dokter Kees Renkens, u bent een man die heel veel onderzoek heeft gedaan. Nou, u heeft ontzettend veel gedaan. Respect daarvoor. Mm. Maar dat, de empathie mis ik toch wel een beetje bij u. En dat nee. is toch ook iets wat een arts moet hebben? Ik heb een warm, kloppend dokter <laughs> achter mijn witte jas. Maar, uh, maar... Je helpt patiënten niet door ze met, met hen mee te gaan in een dwaal. Uh, in een dwaalrichting. Dus het idee aan te praten of ze gelijk te geven... dat er weet ik wat van alles aan de hand is, terwijl er niets te vinden is. Daarmee, die mensen komen, die raken sociaal uh, geïsoleerd. Ze raken hun baan vaak kwijt, ze komen in financiële problemen. Ja. Ze hebben eindeloze conflicten met keuringsartsen, verzekeringsartsen. Eén, ik geloof dat een kwart van onze premie die wij betalen voor BA, van onze auto... gaat op aan whiplash claims en dergelijke. En die mensen worden daar niet gelukkiger van. Dus mensen worden er nee. inderdaad niet gelukkig van, nee. met name omdat ze gewoon daardoor niet gehoord worden. Ze houden veel langere klachten, voelen zich onbegrepen, gaan waarschijnlijk dan toch in de, in de rem en in de blokken staan, omdat ze nergens gehoor krijgen, zowel voor hun ja, beperking van hun arbeidsvermogen, want dat is natuurlijk ook een punt. En, en, en niemand die dat accepteert, iedereen zegt van ja, ach, de Vierplessen, waarom is het nog niet over? Dat hoort al lang over te zijn, we bestaat ja. toch niet? Juist die hele negatieve connotatie rondom het begrip hipless... doet mensen heel veel schade. Ik denk dat je juist om moet draaien. Je moet veel in het begrip, in de aandacht ervoor, in de interesse daarvoor, merk ik, ook in de behandelingssfeer... dat je gewoon ja. heel duidelijke resultaten kan bereiken. Okay. Leen zegt, hulde voor deze dokter. En dan nou weet ik eigenlijk niet welke van de twee die bedoelt... maar omdat hij de zaken goed weet te benoemen. Aanstellerigheid, hypochondrie en opportunisme... afgekeurd vanwege rsi waanzin regeerde helaas. En Le Allen die vraagt gaf... Uh, vrouwen zijn gevoeliger voor modeziektes. Is gat in de hand ook een modeziekte? <lacht> <lacht> nou, mannen kunnen er ook wat van hoor. Uh, Len, kan ik je vertellen. Uh, heren, zou het ook niet gewoon kunnen zijn... en dat is natuurlijk vaak ook zo. Kijk, artsen weten heel veel. Maar er zijn ook gewoon ziektes. Ik bedoel, ziektes komen eerst. En daarna ga je onderzoeken wat er aan de hand is. Dus kan het ook niet gewoon zijn, uh, dokter Kees Renkens... dat u en uw collega's soms een beetje achter de feiten aanholen? En dan kunt u wel zeggen, het zit tussen jullie oren... maar het duurt gewoon even voordat u weet dat wat tussen onze oren zit... wel degelijk een ziekte is. Nee, dat, dat bestaat zeker. Dus er komen nog steeds, ook anno 2012... Komen er komen af en toe nieuwe ziektes aan. Dus als zo'n ziekte in de mode komt, die Wipples, dat is ongeveer 1980 is het begonnen. Ja. Ik heb gestudeerd in de jaren 60. Toen bestond dat hele, dat hele ziektebeeld bestond niet. De college colleges neurologie of revalidatie, dat is daarna in de mode gekomen. Er is dus propaganda voor gemaakt, dus de patiëntenvereniging ontstaan. En nu krijgen mensen dat. Propaganda oh, nee, gemaakt ja. voor Wipples, dokter Kees Vos. Ik zou meteen. Uh... Nee, nee, nee, dat is vroeger veel er is beter. Dat is vroeger mij. veel beter. Kijk, die in Spanje zoals ze vroeger geno genoemd werd, die bestaat natuurlijk al veel langer. In andere landen. Eh, bestaat de weerplace ook. Alleen wordt het wel eens anders genoemd, zoals in Frankrijk Coupe de Lampin. En daar inderdaad het inderdaad begrip weerplace niet. We hebben voor een art zeer recent te publiceren artikel... hebben we uitgezocht wat er nou aan klachten wereldwijd eh, benoemd worden in alle landen. We hebben ja. 42 studies gevonden. En daardoor blijkt dat eigenlijk de top 10 in alle werelddelen... en overal in de wereld hetzelfde is. Ja. Er is geen melingering van patiënten. De patiënten verzinnen dit niet in alle landen in de wereld. Het is ja. niet een soort samenzwering maar... om onze dokters eh, een poot ja. uit te draaien. Even over die andere landen. Land, hè? Want uh, dokter Kees Renkens, ik hoorde u ook zeggen van uh, postnatale depressie was het geloof ik of bekkeninstabiliteit hadden vrouwen in andere landen niet. Nee. Maar ik vind dat een beetje een redenatie, want er zijn nee. ook ziektes die in andere landen wel zijn en bij ons niet. Dus dat denk ik, ja, misschien uh, lopen wij vaak op hakken in dit land. Dus heb je meer kans nee. op bekkeninstabiliteit? Kijk, de, de, er is een Chinese onderzoeker geweest aan de VU die gepromoveerd is, is op bekkeninstabiliteit. En die op de kaf daarvan de had proefgesteld een vrouw op een fiets. En dat wordt in Nederland zoveel gefietst. Dus daarom krijgen ze allemaal bekkeninstabiliteit. In China kennen we het niet. In België-Land kennen we het ook niet. De Suriname kwam er niet nee. voor. Dus uh, nee, dat is... Dat nee, is uh, ik, ik denk dat de bekkeninstabiliteit met... zeker overal in de wereld voorkomen. in de hele culturele beleving van ziektes en klachten is het inderdaad anders. Hè? Ja. De expressie, ook de mogelijkheid om tot expressie van je klacht te komen. Dus met andere woorden, ja. het gehoord worden van je klacht, dat wisselt helaas heel sterk. Ik ga even naar de laatste beller. Uh, fysiotherapeut en heeft zelf ook wibles. Mevrouw Korteweg, goedemorgen. Zeg ze het ja. maar. Uh, ja, ik denk dat ik uh, denk het heel erg ongelijk heb, want uh, er zijn uh, vroeg of uh, uh, hele uh, oude verhalen al bekend dat bek en -in instabiliteit ook in de tijd van uh, Socrates, was dat geloof ik, al uh, allemaal <lacht> ver in de tijd. In <lacht> de ADHD, tijd van Socrates. Hij was gewoon een druk kind, yeah. maar dat was gewoon ADHD en dat met bek en -in instabiliteit, dat was toen ook al bekend. En met whiplash, uh, dat zijn gewoon dingen die komen al jaren voor, alleen heeft het gewoon af en toe een andere naam. Ja. Ik denk dat het vooral een instabiliteit is. En wat ik geleerd heb, ik heb er heel goed mee leren omgaan in het Spine Joint Centrum in uh, Rotterdam. En mee leren omgaan in ja, je, je, je even hoofd? Even. Of, of En dat mee, mee leren omgaan, hè? want Kees Renken zei van het is vooral iets dat je in je hoofd mee leert omgaan. Of moest u ook echt fysiek behandeld worden? Uh, nou, ik ben zelf fysiotherapeut, dus het, het, het stabiliteitsverhaal kon ik redelijk te baas. Maar ja. ik, wat, wat mij is geleerd vooral, is mijn energie beter te verdelen. En dat, want je probeert hetzelfde te blijven doen wat je vroeger deed, ja. maar omdat je dat met de verkeerde spieren doet. Ja, de heer Renkens, u kunt je kunt je me... alleen maar verder Mevrouw Korteweg, u kunt me niet zien. Ja, mevrouw dus. Korteweg, korte even tussendoor. Ja. U kunt me niet zien, maar de heer Kees Renkens, die trekt nu toch een gezicht, zo van jij had ze al wel. Ja, ik, wij als gynaecologen en ook de verloskundigen hebben heel veel last gehad van die epidemie van bekkeninstabiliteit. Vrouwen waren ah, doodsbang, hadden, hadden heel veel pijn en dat werd gepropageerd vanuit het Spine and Joint Center in Rotterdam. Dat was een revalidatie. Ja, maar even terug naar mevrouw Korteweg. Die zegt toch gewoon dat ze pijn heeft? Die, die zegt wat ze voelt en u ja. kijkt... Maar haar bekken is niet instabiel. De, de, het hoofd van het Spine and Joint Centrum, Jan Mens... die is gepromoveerd op dit onderzoek... die beweerde lange tijd dat het een ernstige aandoening was... en dat hij de oplossing had gevonden. Stabiliserende oefeningen. In zijn proefschrift heeft hij uiteindelijk moeten concluderen... dat er helemaal geen bal Oké, okay, ge het is allemaal helpt. kul. Mevrouw nou, Korteweg, korte reactie. Dat heeft niks gehad. Uh, nou, ik, uh, ik heb dus een, uh, een vreselijke zweefduin op mijn hoofd gemaakt. Daar heb ik hersenletsel en een instabiliteit in mijn nek opgelopen. Ja. En nog steeds, als ik me vergalopeer en verkeerde dingen doe... Dan zit me niks geven. Het is gewoon een reëel wat u heeft. erger worden. Ja. Ik heb een klein voorbeeld, wat ik vaak tegen mijn patiënten zeg: ook van Basten met zijn enkelklachten. Ja. Om na diverse operaties zijn topvoetbalcarrière op te geven, omdat zijn enkel niet meer stabiel genoeg te krijgen. Was. Ja. Okay. Hè, het wordt vaak gezegd van een instabiliteit Precies. of een... Of een uh, mevrouw Korteweg? ...na drie maanden over. Ik moet u... Maar dat is niet altijd zo. Gezien de tijd moet ik u afronden. Dank u wel en fijn dat u heeft gebeld. Bedankt. Nou, ik korte gaaf, reactie, Kees ja, ja, Collega Renkers haalt ik Bang bekkeninstabiliteit Instabiliteit en Nexin Instabiliteit in zijn reactie door elkaar. Het gaat bij mevrouw Korteweg over denkinstabiliteit. Oh. En er zijn meer van die somatische dingen. Niet alleen de psychische dingen, maar ook somatische. Ja. Wat denk je aan belastingbelastbaarheid? De belastbaarheid van mensen met een... Je nekklachten die is gewoon lager. Dus die mensen moeten er voortdurend in hun dagelijkse werken rekening mee houden. Ze moeten leren denken als het ware voor hun nek. Ja. Om die dagelijkse belasting in toom te houden. Want als ze veel doen, dan wordt ze er onmiddellijk voor gestraft. Dan krijgen ze dagenlang weer Precies. meer klachten. Dus het is wel real. Is heel real. Tot slot. Uh... Arnst Mostert die twittert... Ik werk al 15 jaar dagelijks... 8 acht uur achter een beeldscherm met muis... en nog nooit erg ergens last van gehad. RSI is een fabel. Heren... Uh, mag ik daar ook op, RSI? Heel mooi. Nee. Nee, want er is <laughs> ik mag niet, nee. Ik hoor net in mijn oor van Barbara... dat het mag niet gezien de tijd. Uh, jammer. Jammer, hè. Maar blijft u nog even, dan praten we zo hier in de bus na. Want ik wil ook nog wel wat advies voor mijn RSI. Dank u wel, heren. Ja, En ik geloof wel dat er ziektes zijn... die inderdaad tussen onze oren zitten. Maar ik geloof ook dat de ziektes... ...zijn waar medische nog gewoon te weinig van weten. Patiënten serieus nemen is misschien wel de helft van de genezing. Dank dokter Kees Renkens en dokter Kees Vos hier in de bus lijn 1 in Amsterdam. Luisteraars, dank voor uw mails, tweets, voor het bellen. Morgen zijn we er weer om half elf ergens vanuit het land. Dit programma wordt mede, mede mogelijk gemaakt door Riene Aert, Fatima Baja, Mario van Zuilen... ...en onze stagiair Bas Gringhuis. Helemaal niet mogelijk dit programma zonder de eindredactie van Barbara van der Klis, logistiek en techniek Martin Hulshoff en de heren van de productie onze eigen Hans Twint en Momo Zarou. Tot morgen en vergeet u niet, ergens schijnt altijd de zon. Twee jonge moderne mannen, zoals Rutte en Samson, die moeten dat toch kunnen rooien. Belangrijke en gewone mensen. Vandaag mag ik u iets vragen, hè? Als het maar geen geld is, want dat heb ik niet. Over de zin en onzin van het leven. Ik heb er geen zin meer in. Ik vind het niet leuk meer. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Er komen nieuwe omstandigheden, spijker het niet te dicht, regel het op hoogtlijnen en ga aan de slag. Vanmiddag van 2 tot half vier in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Als ondernemer werkt u onregelmatig. Misschien bent u gisteravond tot erg laat doorgegaan om die presentatie af te krijgen en heeft u deze ochtend even helemaal niks. Geen probleem. Bij een driejarig office basisabonnement van Ziggo Zakelijk krijgt u nu gratis interactieve televisie, zodat u op dit moment toch nog even de wereldrijd door kunt zien. Begin vandaag met nog leuker werken.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 Op een school in Den Haag is een vrouw neergestoken door een man die onder invloed was van drugs. Mako, Ariel was middel twee flacons of één pak van 37,98 voor 18,99 euro. Het aantal probleemjongeren dat de stap zet naar betaald werk stijgt spectaculair. Welzijn. Paul Carrick. Zijn lekkerste Saus. Nu verzameld op een 3CD-box.